7 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Willem Holleder, waarschijnlijk vanmiddag vrijgelaten. Critici maken zich zorgen over vrijheid van meningsuiting op Twitter... en Monty Python gaat een nieuwe film maken. Topcrimineel Willem Holleder wordt hoogstwaarschijnlijk vanmiddag vrijgelaten. Dat zeggen bronnen binnen justitie. Officieel wil justitie niet reageren. Holleder werd in 2007 veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Hij heeft inmiddels twee derde van zijn straf... in gevangenis De Schie in Rotterdam uitgezeten. Waarschijnlijk zal de 53-jarige Holleder... met een geblindeerde auto de gevangenis verlaten... waarna hij op een geheime plek overstapt in een andere auto.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 De parlementaire enquêtecommissie De Wit hoort vandaag opnieuw... oud-president van de Nederlandse Bank Nout Welling en ex-minister van Financiën Wouter Bos. De commissie, die de bankencrisis onderzoekt, wil weten waarom de redding van ABN AMRO in oktober 2008 duurder was dan geraamd. De redding van de bank en andere Fortis-onderdelen kostte bijna 17 miljard en later moest er nog eens ruim 6 miljard bij, omdat er geen rekening was gehouden met nieuwe zwaardere eisen voor de kapitaalbuffers van banken. Om 9 uur beginnen de verhoren. Eerst wordt gesproken met een oud-topambtenaar van Financiën, waarna Welling aan de beurt is. En vanmiddag verhoort de commissie de wit-oud-minister De verhoren van van Welling en Bos worden live uitgezonden op Nederland 1. De Britse comedygroep Monty Python gaat een nieuwe film maken. Volgens groepslid Terry Jones wordt in de nieuwe film Absolutely Anything... het science-fiction-genre op de hak genomen. John Cleese, Michael Palin en Terry Gilliam zullen aan de film meewerken... en hebben goede hoop dat ook Eric Idle erbij betrokken wordt. Ook de Amerikaanse komiek Robin Williams doet mee. In de film zullen gespeelde scènes worden afgewisseld met animatiefilms. Monty Python is onder meer bekend van de films Monty Python en The Holy Grail en The Life of Brian. Dan het weer nog wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag veel ruimte voor de zon. Alleen in de kustgebieden is later nog kans op een bui. Het wordt 4 graden in Groningen tot 7 in Zeeland. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag steeds vaker zon en het wordt een graad of 5. AWB Verkeersinformatie met een korte file op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Eerder was er al de waarschuwing en nu is het zover. Het eerste pensioenfonds dat fors gaat korten op de pensioenen is bekend. Na ING was gisteren de Rabobank aan de beurt wat betreft internetproblemen. Beveiligingsdeskundige Martijs Koot ontdekte een lek. Ik spreek hem straks. Voetbalclub Emmen lijkt bijna niet te redden. Maar eens horen wat de nieuwe directeur nog kan doen. En Willem Holleder zou vandaag op vrije voeten komen. Niemand wil dat officieel bevestigen, maar bronnen bij politie en justitie melden dat Hollader inderdaad vanmiddag vrijkomt. NOS-verslaggever Robert Bas. Niemand wil officieel vertellen wanneer hij vrijkomt. Maar bronnen binnen justitie geven aan dat het waarschijnlijk vanmiddag is. Dit weekend zal dat in ieder geval zeker niet gebeuren. En maandag, nou ja, dan zit de straf er al eigenlijk feitelijk al op. Holleder werd veroordeeld tot negen jaar cel voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Hij heeft zes van die negen jaar vastgezeten. Er zouden voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat er meteen met hem wordt afgerekend. Het meest logische scenario is dat Holleder in een geblindeerd busje van justitie naar buiten wordt gebracht... Dat hij elders eh, op een plek die niet bereikbaar is voor journalisten, overstapt in een gewone auto. Vanaf dat moment is hij echt een vrij mens. Maar of hij zich al voelen, dat is mij de vraag. Want velen weten dat hij vijanden buisdeur heeft, die hem waarschijnlijk toch wel zullen opwachten. En dan is verslaggever Robert Bas, die uh, Holleeder volgt. Wij proberen natuurlijk meer te weten te komen, meer bevestiging te krijgen. Iedereen is druk aan het bellen. Zodra we meer weten, hoort u dat in deze uitzending. Het pensioenfonds voor de glas- en de verfindustrie zal op 1 april van dit jaar de pensioenen verlagen. In december zal opnieuw een korting worden doorgevoerd. Volgens voorzitter José Suárez Menéndez loopt een gepensioneerde hierdoor dit jaar zo'n 360 euro mis. Dat is een van de eerste fondsen die zo fors moet ingrijpen in de pensioenen. En de voorzitter legt uit waarom. We hebben minder geld in kas als dat we zouden moeten hebben. Het fonds uh, is al een aantal jaren in die situatie. en uh, ja, Dat kunnen we niet eeuwig vooruit schuiven. Want dat betalen de volgende generaties dat. Dus uh, vandaar dat we moeten korten. En niet alleen in april. U zegt nu ook al... misschien moeten we dat in december doen. Ja, we weten dat uh, de korting in april op zichzelf niet genoeg is. Maar uh, stel dat gedurende het jaar er wat herstel optreedt... dan uh, kan die korting wat minder zijn. Als je naar het totaal kijkt, dan, dan wordt uw deelnemer flink getroffen... Want de premie gaat omhoog, met hoeveel? De premie is in de afgelopen jaren ruim 50% gestegen. En dan krijgen ze niet de inflatiecorrectie waar ze op rekenden. Daar heeft u ook geen geld voor. Hoeveel is dat in de afgelopen jaren? Dan is dat anderhalf à 2% per jaar zo'n beetje. In de afgelopen vier jaar? Ja. ja. Dus als ik het af mag ronden, een procent of acht? Een procent of acht aan koopkrachtverlies zit er wel, zit er wel in. En dan moet u nu korten. Nu 6% en mogelijk aan het eind van het jaar weer 6%. Dat zijn zware beslissingen. Ja, dat, uh, dat zijn hele zware beslissingen. En uh, het bestuur is uh, zich terdege bewust van de enorme impact die dit heeft op onze deelnemers in het fonds. We zijn ervan overtuigd dat we op dit moment geen andere keuze hebben. Maar zit u niet eigenlijk op de positie om dat allemaal te voorkomen? <laughs> ja. Uh, als wij in de positie zouden zijn dat we uh, geld kunnen drukken... en mensen uh, laat ik zeggen, on ongelimiteerde middelen kunnen verschaffen, dan zou dat mooi zijn. Uh, maar als ik kijk naar, hebben we uh, met de besluitvorming... Uh, is die zorgvuldig geweest, is het uh, goed onderbouwd... waren de aannames realistisch, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat dat zo was. Uh, hebben we uh, inmiddels wat geleerd sinds toen, ja... Hebben we nu andere inzichten ten opzichte van dat moment? Ja. Uh, maar met de wetenschap van toen uh, denk ik nog steeds dat de besluitvorming uh, goed was. Deze positie valt het bestuur niet aan te rekenen? Um, nee, nee, nee. En toch zullen veel van uw uh, leden denken van ja, ik spaar al die jaren. Zij moeten dat geld beheren en nu krijg ik de boodschap er is te weinig. Ja, dat, uh, dat is een hele uh, zuurbazer. Ik begrijp de reactie ook. Um, maar wij hebben uh, ja, helaas niet de, de renteontwikkeling in de hand. Of uh, het feit dat we langer leven in de hand. En... Maar andere fondsen doen het toch beter dan nu? Er zijn fondsen die je beter voorstellen, maar die hebben ook een andere uitgangspositie gehad, waarschijnlijk. Uh, er zijn ook fondsen die misschien wat minder gevoelig zijn voor de renteontwikkeling. Um, die misschien verstandige besluiten hebben genomen in het verleden? Die misschien eerder hebben een ander besluit hebben genomen als wij. Wat nu verstandiger uitpakt, maar of dat over 10, 15 jaar nog zo is, dat weten we niet. Maar op dit moment was dat een verstandige besluit. Gertjean Dennekamp sprak met de voorzitter van het pensioenfonds voor de glas- en verfindustrie. In april gaat dat fonds beginnen met het verlagen van de pensioenen. Een website van de Rabobank bleek gisteren lek. Vertrouwelijke rapporten van vele duizenden ondernemers, met daarin een psychologisch profiel, waren door iedereen zomaar te downloaden. Het lek werd ontdekt, het Lek bij de Bank, ontdekt door Martijs Koot van de Universiteit Amsterdam. Hij is beveiligings- en privacyonderzoeker. Meneer Koot, goedemorgen. Goedemorgen. Was u bewust op zoek naar een lek? Um, nou, min of meer wel. Um, ik doe bij de Universiteit van Amsterdam uh, onderzoek naar privacy en uh, onderdeel van privacy op internet is natuurlijk uh, de vraag of systemen uh, goed beveiligd zijn. En in het geval van uh, de Rabobank, uh, de Rabo e-scan, uh, heb ik zelf de vragenlijst uh, eerst ingevuld omdat ik voor mezelf echt wilde weten of ik een goede ondernemer zou zijn of niet. Ja. Dus het is echt in die zin bij toeval, kun je zeggen, uh, gevonden. Ja. Um, ik heb die vragenlijst vervolgens uh, ingevuld de 111 meer keuzevragen, um, vervolgens betaald om uh, toegang te krijgen tot een, uh, een rapport, een digitaal uh, pdf-bestand. En de link naar dat rapport uh, dat bevatte een getal en dat getal bleek een simpel volgnummer te zijn. Mm -hmm. En in mijn geval was het getal 200, ongeveer 240.000. En toen ik daar eentje van aftrok, kreeg ik tot mijn grote verbazing het rapport van een vorige gebruiker te zien. Tot ja. uw grote verbazing? Of, of heeft u ervaring met dit soort nummers? En dat als je daar iets in verandert, dat je dan wel eens verder zou kunnen komen? Um, nou, ik moet zeggen. Dit soort uh, uh, probeersels uh, deed ik al toen ik 15 was en het, is ook, het, stelt, het stelt niks voor om even een getalletje te proberen te veranderen om te zien of je gegevens van een ander uh, te zien zou krijgen. Nee, want dan klinkt het inderdaad als een hele kinderlijke knullige fout. En dat is het ook, nou. helaas. Ja, en dat is dus ook wat mij eraan verbaast, want je zit anno 2011 met een heleboel uh, kennis over uh, informatiebeveiliging en privacy en hoe het, hoe het goed geregeld zou kunnen worden. En uh, nou ja, dat in dit geval onder uh, Rabobank vlag uh, toch de Rabo e-scan, die weliswaar niet uh, door de Rabobank zelf is ontwikkeld. Het gaat om een leverancier, uh, uh, ja. een ander, een leverancier van de Rabobank die dat systeem heeft ontwikkeld. En ja, daar is de, de bank ook woedend op, hè? is dat terecht? Dat uh, vind ik terecht en ik ben er ook heel erg blij om. Want een uh, van de dingen die ik graag zou willen zien in de maatschappij... is dat um, de, de afnemers en gebruikers van uh, ICT-diensten... ook strenger en slimmer eisen leren stellen uh, aan IT-leveranciers... Uh, ten aanzien van privacy en veiligheid. Want u vreest dat er nog veel meer van dit soort lekkere sites rondzwerven? Ja, eigenlijk als je de media de afgelopen jaren in de gaten houdt. en zeker als je er ook naar als je specifiek kijkt naar datalekken. dan zie je dat het aan de orde van de dag is, helaas. Er zijn ook veel ernstigere voorbeelden te geven. waarbij het gaat om bijvoorbeeld medische gegevens in Amerika, die zijn uitgelekt. Um, en en creditcardgegevens, dat soort zaken. Dus waarbij je echt direct een soort misbruik, uh, uh, misbruik ja. kunt voorstellen. Of burgerservice nummers, uh, rekeninggegevens, dat soort dingen. Daar kun je je simpel bij voorstellen dat dat misbruikwaarde heeft. Ja, maar dat is natuurlijk degene die de opdracht geeft. In dit geval dan de Rabobank. Um, die had misschien ook wel beter op moeten letten. Of kun je zoiets niet, niet zien? Ja, um, ik zelf ben ik van mening, uh, maar ik moet ook een beetje voorzichtig zijn... omdat die lasten en smaad uh, <laughs> uh, al te snel op de loer kunnen liggen. Maar zelf ben ik van mening dat, uh, dat, dat de Rabobank... Uh, ja, ook technische eisen zou mogen stellen uh, aan, aan de leveranciers, aan hun eigen leveranciers. Die hebben toch zelf ook deskundigen in hun huis, neem ik aan. Na, nou precies, en juist omdat ze dus zelf al die expertise hebben, zij hebben echt wel goede technische uh, beveiligingsexperts in dienst, uh, die zouden dan zo'n systeem uh, van een leverancier ook uh, met toestemming van de leverancier uh, kunnen en wat mij betreft ook even moeten testen, moeten doorlichten. Ja. Zeg nou, hebben wij natuurlijk gisteren uh, als NOS de Rabobank gebeld en ze schrokken zich een hoedje. Had u ze niet gewaarschuwd? Um, nou, ik moet zeggen, ik heb dit uh, samen met Brenno de Winter, uh, dus ja, een professionele journalist... Ja, die zoekt uh, veel vaker naar lekken, Ja, precies, precies. Met hem heb ik dit dan, uh, zeg maar, besproken. Uh, want initieel, ik bedoel, er komen wel meer lekken voor. En uh, veel lekken die ik zelf zie, die, uh, die handel ik af door even een e-mailtje te sturen naar het Betrokken bedrijf, en er voor de rest geen aandacht aan te besteden. door het niet op Twitter of op uh, mijn blog of, of anderszins verder door te spelen. Uh, zodat het allemaal steeds maar weer de landelijke media haalt. Ja, ze hebben geluk dat u er geen kwaad mee wil. Uh, ja, nou ja, dat is inderdaad ook een beetje mijn mening. Uh, anderen zouden er misschien uh, kwaad mee willen. Uh, de vraag is natuurlijk wel, wat zou je in het geval van uh, de ondernemerstest ja. precies kwaad kunnen. Um, met, met die gegevens, want uh, zo'n psychologisch profiel is meer iets waarvoor je je zeg maar, schaamt, misschien, als je ja. niet zo'n sterk profiel hebt. Maar het is niet zo dat je nou met een psychologisch profiel van iemand een, zeg maar, een verzekering kan afsluiten op ja. dienstnaam, uh, of een auto kan kopen op, uh, op, op dienstnaam. Nou, het is het wachten volgens mij op het volgende lek. Ja, helaas uh, wel, ben ik bang. Ja, en ja. u blijft zoeken. Ja. Martijn Schoot van de Universiteit Amsterdam, hartelijk dank voor uw okay. uitleg. Goedemorgen. Australische premier Gillard die kwam gisteren in het nauw door protesten van aboriginals. Of ze dat alweer te boven is, horen we zo dadelijk. Verkeersinformatie is er maar nauwelijks, want er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. FC Emmen, de voetbalclub uit de Jupiler League, gaat langs de afgrond. De club heeft 500.000 euro nodig om zelfs maar het eind van het seizoen te halen. Teruglopende sponsorinkomsten en teruglopende bezoekersaantallen... hebben ervoor gezorgd dat het huishoudboekje van de Eerste Divisieclub niet meer op orde is. En gisteravond was het erop of eronder. Jacob Paas, de nieuwe directeur, probeerde investeerders ervan te overtuigen... toch nog maar wat geld te investeren. Meneer Paas, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u erin geslaagd? Um, nou, nog niet helemaal. Nee. Um, uh, we zijn weer een stukje opgeschoten. We hadden ongeveer de helft van geld bij elkaar tot gisteravond. En daar is uh, gisteravond nog weer uh, als de helft van wat we nog nodig hadden bijgekomen. Ja, dus we zijn er nog niet. We zijn een mensen aan het masseeren. Er zijn nog wat mensen geweest die uh, nog wat extra vragen hebben... die we gisteravond niet, uh, niet direct konden beantwoorden. Uh, dat wil zeggen, uh, uh, ja, mogelijkheden... Waar nog niet voor duidelijk van was uh, ja, of dat uh, ook tot de mogelijkheden behoort. Maar u kunt nog even verder met dit geld? Uh, nou ja, goed. We hebben de mensen nog niet gevraagd ook om daadwerkelijk welke al uh, die toezeggingen te storten, zal ik maar zeggen. Uh, want we willen ook nog met de gemeente in gesprek om te kijken of we de stadionlasten uh, omlaag kunnen brengen. Want vanaf het nieuwe seizoen uh, uh, komen de hoge sta hogere stadionlasten er weer aan. Huh? We hebben twee jaar spijt gehad. Ja, en uh, ja, met die hoge stadionlasten krijgen we het, uh, het huishoudboekje zeker niet op orde. Dus als de gemeente niet mee wil werken, dan is het gebeurd? Is het afgelopen? Nou ja, uh, dan, we het, dan krijgen we het heel lastig, dat klopt. Ja. Ja. Hoe kon uh, de situatie zo uh, slecht worden? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat het een, uh, een, uh, ja, een, meerdere dingen zijn die spelen. Uh, uh, de sponsorinkomsten zijn... Uh, ja, Zijn flink lager geworden. Hm. Heeft dat te maken uh, met, met de crisis of omdat het niet meer aantrekkelijk is om voetbal en Emmen te sponsoren? Nou ja, be be beide. Um, uh, het is wat minder aantrekkelijk geworden. Emmen uh, speelt de laatste paar jaar al uh, ja, vrij ver onderin in de Nuclear League. En uh, nou ja, goed, de, de zeker zal de crisis ook uh, zijn oorzaak hebben. He, we zien ook wel dat bedrijven afhaken die ook zeggen: ja, portverdorie... Ik ben al zo lang sponsor en ja, het gaat nu gewoon even niet meer. Nee. Dat speelt ook, dat klopt. Ja. Betaalt u ook de, de spelers te veel? Nou, uh, uh, we hebben wel enkele spelers die nog een behoorlijk salaris hebben. Uh, dus ja, wat is te veel? Uh, als ze heel goed presteren en daarmee zorgen dat er voldoende toeschouwers komen... Ja. Ja, dan valt het wel weer mee. Ja, maar, maar dat, dat is klopt. dus niet zo, want u heeft niet voldoende toeschouwers... en presteren nee, nou, ja, is ook goed. niet goed. Uh, dus kun uh, je de conclusie trekken dat... Uh, dat dat niet in verhouding is. Dat klopt helemaal. Nee. Dus daar moet u ook iets aan gaan doen. U moet ook binnen de club grondig herstructureren. Ja, dat is zeker. Ja. Uh, ja, en zo zijn er uh, nog best uh, een aantal dingen die we kunnen doen. Aan de kostenkant, maar ook uh, zeker aan de inkomstenkant zullen we actie moeten ondernemen. Ja. En, en wat gaat u daar nog doen? Ja, wat gaan we doen? De deur langs uh, bij de, de, ja, de bedrijven? Uh, Excuus, ik verstond er niet goed. De deur langs bij bedrijven? Nou, dat zal, uh, dat zal zeker een van de volgende acties worden. We hebben volgende week uh, een avond staan met onze businessclub, uh, businessclub Trente. Business Waar we zeker ook aan uh, deze sponsors nog uh, ja, in ieder geval de situatie zullen uitleggen. En uh, ja, ook uh, gaan kijken samen met hen van uh, hoe kunnen we elkaar zo goed mogelijk helpen. Want het moet wel verantwoord zijn natuurlijk hè, om uh, geld in de club te steken. Wij gaan mensen niet uh, het vel over de neus trekken uh, en uh, vragen geld te storten in... Ja, in iets wat niet meer goed komt. Nee. Uh, wij moeten er wel behoorlijk van overtuigd zijn dat het ook een uh, toekomst heeft. Haalt met dit seizoen? Daar ga ik wel vanuit. Gaat u nog wel vanuit? ja. Maar dan het volgende ook. Dan het volgende ook. Dat wordt ook heel belangrijk. Dat klopt. Absoluut. Goed, meneer Paas, sterkte er mee. Dank u. En we horen het wel. Drenthe zonder betaald voetbal. Dat kan natuurlijk ook niet, hè. Hele provincie. Dat lijkt mij niet. Nee. Het uh, is mijn heilige overtuiging dat we, dat we verder moeten gaan. Hartelijk dank voor het gesprek. Dank u. Ja, paas hoorde u, de directeur, nieuwe directeur van FC Emmen. Australische premier Julia Gillard is gisteren ter nauwe nood ontkomen... aan een groep woedende demonstranten. troepen konden haar nog net op tijd wegkrijgen... toen ze werd aangevallen door aboriginal-activisten. Die activisten sloegen op een glazen pui van een restaurant... waar Gillard in verbleef en ze scandeerden leuzen. Zo werd de Australische premier gisteren, dus benaderd. Uh, correspondent in Australië, Robert Portier. Robert, uh, wat gebeurde er nog meer? Hoe, hoe kon het zo escaleren? Ja, je hoorde ze erover praten. Ze riepen scha schande voor de premier. Racist maakten ze haar vooruit. De premier was met de oppositieleider in een restaurant uh, gekomen om medailles uit te reiken aan hulpverleners. En dat deed ze te ere van Australia Day. Dat is uh, de dag waarop de Australiërs herdenken dat de eerste vloot aan land kwam. Daarmee begon de Europese kolonisatie. Maar uh, het geldt voor Australiërs, voor Aboriginals, vaak als een trieste dag. Zij zien het juist als de dag van de invasie, de blanke invasie. En juist op die dag waren duizend mensen naar het parlement gekomen. Daar staat vlakbij hun eigen ambassade, de tent embassy, om te protesteren tegen behandeling door de overheid en door, tegen discriminatie. Nou, juist op die dag kwam de oppositieleider met een interview waarin hij zei dat het misschien wel tijd was om die ambassade maar eens op te heffen. Nou, dat viel natuurlijk bijzonder slecht, al helemaal toen bleek dat die oppositieleider amper 100 meter verderop in dat restaurant was. Vandaar dat iedereen daar naartoe ging, op die ramen ging slaan, racisten riep, uh, mensen uitmaakte uh, uh, of uh, voor schandelijke uh, zaken uitmaakte. En um, dat liep zo uit de hand dat de politie erbij kwam dat uh, de persoonlijke beveiligers van de premier haar onder de arm namen werkelijk het restaurant moesten uitsleuren en uh, in een auto moesten duwen om snel weg te rijden. Nou Bij dat hele verhaal en het melee verloor zij een schoen, maar het was natuurlijk een uh, raar verhaal dat de premier werkelijk moest worden ontzet door haar veiligheidstroepen. Iets wat hier in Australië weinig voorkomt. Ja, en, en hoe kon het zo misgaan? Want uh, je zag wel een enkele aboriginal in, in oorlogskleuren uh, beschilderd. Maar verder waren het toch ook vooral dames in bloemetjesjurken. Hoe, hoe kon dit zo misgaan? Ja, klopt. Nou, ik denk wat er uh, uiteindelijk het uh, meest mis is gegaan is dat de veiligheidsdienst het risico op een, op een rel eigenlijk niet goed hebben ingeschat. Ze hebben vastgekeken naar het restaurant, hebben zich ook wel beseft... dat dat vlak naast die ambassade lag, waar net werd gevierd dat dat ding 40 jaar bestond. Maar ze hebben blijkbaar bedacht dat het allemaal wel binnen de perken zou blijven. Maar ja, toen één keer dat interview van die oppositieleider naar buiten kwam... ja, toen sloeg de vlam in de plan. dat heeft men toch blijkbaar niet zien aankomen. En wat vreemd is, is dat men toch ook niet bedacht heeft dat er een aparte vluchtroute moest worden ingesteld. Nou ja, dat, uh, dat, dat is lastig, uh, ja. dat is vervelend. Maar het betekent niet dat er koppen gaan rollen bijvoorbeeld. Omdat men eigenlijk vindt hier uh, in de algemene opinie dat de politie de zaak goed heeft opgelost. Dat men uh, erin geslaagd is om de premier heel huids en snel uh, kwijt te, uh, uh, uh, te evacueren. En dat het dus eigenlijk allemaal uh, ja, redelijk goed is afgelopen. Robert Portier over de benaarde positie van de Australische premier Gillard gisteren... tijdens het protest van Aboriginals. Dan gaan we naar Mark-Robin Visser in Amsterdam in Chinatown. Inmiddels Mark-Robin, in het jaar van de draak... Ja. Het jaar van de draak, inderdaad, precies. Nou, daar gaan we straks uh, nog alles over horen. Het is officieel al maandag begonnen, maar ze vieren de hele week hier, uh, hier ja. feest, heb ik begrepen, van, uh, van mevrouw Brilleman. Ja, in China doen ze het zelfs twee weken lang. Ja. Dus dan wordt het helemaal gevierd. Wij staan hier nu voor wat genoemd wordt, heb ik gelezen in uw boek, de Chinese bijkorf. Dat is een groot, ja, het was vroeger een woonpand, dat kan je zien. Ja. En daar zit nu een uh, Chinees warenhuis in... Ja, het staat er in het Chinees op, maar gelukkig in het Nederlands ook de naam. Het is Toko Dun Yong. Hier kan je kelderartikelen, keukenartikelen, gebruiksporselein, levensmiddelen, kamerschermen, sierporselein. Winkelt u hier vaak? Uh, ja, als ik uh, Chinese kruiden wil hebben. Oh ja. Ja, die ga ik dan wat, hier halen. Wat voor halen. kruiden dan? Eh uh, oh god uh. Is dat een persoonlijke vraag? Nee, dat is geen persoonlijke vraag, maar ik kan er nu even helemaal oh. niet... Ja, van die, van die, van die, van die takjes zijn dat, ik kan er even helemaal niet opkomen. Ik uh, denk dat je die dan rook Het is te vroeg. Nee, die ga je niet roken, het is geen kat. Nee, die moet je klein fijn snijden en, dan, uh, en dat geeft een hele lekker pittige... en ook een beetje frisse smaak. Zeg, u bent hier kind aan huis in Chinatown, nee. als Nederlandse? Als Nederlandse, ja, nou ja. Maar kom je er makkelijk tussen? Uh, ja, want ze zijn best vriendelijk. Best vriendelijk. Sir, het, is, het klinkt een beetje lullig dat ja, we nee, dat over hen... Heel, en, de, en Heel, heel vervelend. Nou, en, en, en ik heb het ook bij voorkeur over de Chinese Nederlanders die hier uh, zijn. Laten we het dan zo noemen. U heeft een boek geschreven over de Chinese Nederlanders... en dan wel de derde generatie Chinese Nederlanders in dan, Chinatown in Amsterdam. Amsterdam, precies. Ja, is... Dat is hem. Dat ja. is hem helemaal, ja. En, en is het moeilijk tussenkomen tussen die Chinese Nederlanders? Ja, nou... Ja, uh, nou Nee, het is niet echt moeilijk. Uh, het duurt wel even voor, je, voor je, uh, ze je vertrouwen. Maar ja, dat, dat is op de hele Zeedijk zo hoor. Ja. Dus dat, uh, dat ook, ook de, zeg maar, de originele Nederlanders, Amsterdammers, die hebben ook altijd iets van. Even kijken, even de kat uit de boom. Precies, wie is dat? Nou, dat is met, met de Chinese Amsterdammer niet anders. Nou woon ik zelf ook in Amsterdam. En ik moet je eerlijk vertellen, ik hou de media over het algemeen goed bij. Maar ja. van het Chinese nieuwjaar hier heb ik nog niets meegekregen. Nee, nee, ja. U wel? Uh, ja. Nou ja, u bent hier natuurlijk. Ik ben, ben er heel erg bij betrokken natuurlijk. En, uh, uh, dus ik weet het. En het ik heb het, nog geen draak ja. gezien. Nee, nee. Nou ja, die ik zondag... Zondag de 29e, dan komt er een draak op, het, uh, op de Nieuwmarkt. Kijk eens aan. Het Asian Food Fest. Misschien dat wij vanochtend al een klein voorschotje uh, kunnen nemen... en op zoek kunnen gaan naar de draak hier in Chinatown? Ja, nou, we, we kunnen op zoek gaan. <lacht> ik, ik weet niet of die al wakker is. Wij zijn hier vanwege uw boek, hè, wat uh, dit weekend wordt gepresenteerd. Daarnaast wordt hier het, natuurlijk het nieuwjaar gevierd... maar ook het feit dat Chinatown Amsterdam zo ongeveer 100 jaar bestaat... Ja, nou, die festiviteiten die hebben vorig jaar plaatsgevonden. Uh, dat, met een, een, een heel spectaculair einde uh, in de zomer van uh, 2011. Met de honderd leden die op de Dam Op de dansden. Dam, precies. Ja, dat was, uh, dat was uh, heel spectaculair. Toch komt uw boek pas nu... U had het eigenlijk toen al willen presenteren? Ja, dat had ik na je willen doen. Om allerlei omstandigheden is dat wat later geworden. En toen leek het wel een aardig idee om dat gelijk met het Chinese nieuwjaar te doen. Ja. En ik heb nog wel een andere reden voor een feestje. Of misschien heeft het wel met elkaar te maken. Het Asian Food Festival. Lekker eten. Dit weekend ook. Liefde gaat door de maag, hè? Liefde gaat door de maag. Zo zijn we ook van de Chinese-Nederlanders gaan houden. Ja, precies. Eigenlijk, moeten we toch eerlijk zeggen. De Chinees vroeger, dat was de eerste buitenlandse... De uh, keuken die wij, uh, waar wij kennis mee maakten, hè? de Indonesische ja. en de Chinese keuken. Die... Zullen wij eens op zoek gaan naar uh, onze Chinese Nederlanders? Ja, dat is goed. Ja. Dat het, daar, wordt, daar zijn we nou wel aan toe. Ja, dat vind ik ook. Gaan kijken of ze wakker zijn. Die zijn, die zijn wakker. Ja. Tot straks.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 Willem Holleder vandaag waarschijnlijk vrijgelaten. En blokkade Twitterberichten zorgt voor ophef. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt topcrimineel Willem Holleder vandaag vrijgelaten. Verslaggever Robert Bas. Officieel wil niemand het zeggen. Maar het is duidelijk uit verschillende bronnen dat Holleder vandaag vrij zal komen. Waarschijnlijk gaat dat gewoon via een busje waar hij in stapt in de gevangenis. Dat hij naar een andere locatie wordt gereden, Waar hij over kan stappen in een gewone auto. Vanaf dat moment is het een vrij mens... Of hij zich ook vrij te voelen is maar de vraag, want hij heeft inmiddels weinig vrienden en veel vijanden buiten de gevangenis. In 2007 werd Holleder veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor afpersing en inmiddels zit twee derde van zijn straf erop. Het is maar de vraag of Holleder ook heel erg lang een vrij mens zal zijn. Want het Openbaar Ministerie verdenkt hem nog steeds van betrokkenheid bij liquidaties en kan hem hiervoor aanhouden en gaan vervolgen.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 Twitter gaat berichten blokkeren als de inhoud in strijd is met de lokale wetgeving van een land. Het weggehaalde bericht blijft wel zichtbaar op het sociale netwerk in andere landen. Twitter vindt bijvoorbeeld dat berichten die het nazi goed verheerlijken in Duitsland geblokkeerd moeten worden, omdat dat in Duitsland strafbaar is. In Nederland zou de inhoud van zo'n tweet dan wel zichtbaar zijn. Critici zijn bang dat Twitter de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt maakt aan eisen van landen als China. Jean-Claude Mas, voormalig directeur van borstimplantatenfabriek PIP... is aangeklaagd wegens zware mishandeling in Frankrijk. Mas werd gisterochtend opgepakt en is inmiddels ook weer vrij... na het betalen van een borgsom van 100.000 euro. Vorig jaar werd bekend dat borstimplantaten van PIP zouden kunnen gaan lekken. En ook zou de gel die gebruikt is bij de implantaten kanker veroorzaken. Wereldwijd hebben ongeveer 400.000 vrouwen borstimplantaten van dat Franse merk... Bijna 40.000 daarvan wonen in Brazilië en de meeste hebben problemen zegt deze bekende Braziliaanse plastische chirurg. 40,000 40 implants in Brazil. We in In Nederland wordt het aantal vrouwen met pip implantaten geschat op 1400. Ruim 100.000 mensen hebben de online-petitie voor een generaal pardon voor minderjarige asielzoekers ondertekend. Vorige maand werd de actie van GroenLinks gelanceerd en sindsdien wordt de petitie gesteund door veel bekende Nederlanders. Minister Leers wordt door hen opgeroepen om jonge migranten, die al jaren in Nederland wonen en hier zijn geworteld, niet terug te sturen naar hun land van herkomst. Vier doden en 22 vermisten. Een dag na het instorten van drie flats in Rio de Janeiro... zijn reddingswerkers nog druk bezig op zoek naar tekens van leven... zegt correspondent Marjon van Rooyen. Nog steeds wordt er gezocht naar overlevenden. Gelukkig gebeurde de ramp na kantoortijd. Anders was het aantal doden niet te overzien geweest. De burgemeester van de Braziliaanse stad heeft in een persconferentie gezegd... dat bouwwerkzaamheden vermoedelijk de oorzaak van de instorting zijn. Er zouden op de derde en negende verdieping... ook werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder vergunning. Grote chaos in Roemenië vanwege hevige sneeuwval. Twee snelwegen in het land zijn afgesloten en in het hele land mogen geen vrachtwagens meer rijden. Gisteravond zaten nog zo'n duizend auto's ingesneeuwd en dat zorgde voor lichte paniek bij politie en hulpdiensten, zegt deze Roemeense verslaggever. de mașini pe ambele sensuri pe kilometri de Monty Python gaat een nieuwe film maken. De Britse comedygroep begon eind jaren 60 met tv-werk... en werd later bekend van films als Life of Brian. Groepslid Terry Jones wil nu een science-fiction-film gaan maken... Absolutely Anything. En John Cleese, Michael Palin en Terry Gilliam doen mee. En ze hebben goede hoop dat ze ook Eric Idle erbij kunnen betrekken. En verder krijgt de Amerikaanse komiek Robin Williams een rol. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Vanochtend komt in het oosten nog veel bewolking voor... terwijl het in het westen helder is. Vanmiddag breekt ook in het oosten de zon goed door. In het westen trekken dan enkele buitjes vanaf zee het land op. Tegen de avond is ook in het binnenland kans op een lokale bui. Het wordt op de meeste plaatsen een graad of 7... maar in het noordoosten blijft de temperatuur steken rond 4 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Vanavond is het wisselend bewolkt... en blijft de kans op een bui in de kustgebieden bestaan. Vannacht is ook in het zuiden kans op wat neerslag... In het binnenland kan het tijdens opklaringen vriezen. In Zeeland komen de minima uit rond plus 2 graden. Morgen is in het zuiden en zuidwesten is nog kans op wat neerslag. Later wordt het overal droog en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is morgen zwak tot matig en draait geleidelijk naar het oosten. Het wordt daarbij 3 graden in het noordoosten tot 5 in het zuidwesten. AWB Verkeersinformatie met files op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... Bij Rotterdam Prins Alexander, twee kilometer na een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. Ook twee kilometer op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort en op de N242 middenmeer richting Alkmaar, voor de brug over het Noord-Hollands Kanaal drie kilometer. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant.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 De schade voor Nederlandse vervoersbedrijven door protesten in Italië loopt inmiddels al in de miljoenen. Sinds maandag blokkeren boze Italiaanse vrachtwagenchauffeurs snelwegen in Italië. En daardoor zijn veel Nederlandse vervoerders al sinds het begin van de week gestrand. Hun chauffeurs met wagens dan althans. Aan de telefoon nu van Transport en Logistiek Nederland, de brancheorganisatie Elmer de Bruin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, slechts een paar dagen deze acties en dan al een miljoenenschade. Hoe kan dat? Nou, dat gaat vrij snel. Uh, ik moet denken dat er uh, schade ontstaat als gevolg van stilstand van de voertuigen, En dat zijn er natuurlijk uh, nu al enkele tientallen, al een hele week. Maar daarnaast spreken we ook over schade van die voertuigen die natuurlijk niet kunnen rijden op Italië, die het risico niet durven nemen, waardoor er dus honderden voertuigen van Nederlandse bedrijven op het erf staan, zoals wij zeggen. Ja, En hoe is het met lading, bederfelijke waar bijvoorbeeld? Exact, uh, die lading juist is het meest kwetsbaar. Die kun, je, die kun je niet laten staan in een blokkade, dus die bedrijven nemen de risico's niet. Denk aan groenten en fruit en aan bloemen en planten. En daarvan gaat veel ook naar Italië? Nou, absoluut, Italië zit nog steeds in de top 5 van, van de exportlanden, dus daar gaat behoorlijk wat heen. Goed. wie draait er voorop? Ja, dat is een hele goede vraag. Het liefst zouden wij natuurlijk de schade willen verhalen op de Italiaanse overheid. Ja. Ja, die, <laughs> die, die keuren die blokkades uiteraard ook wel af. Um, het verleden leert helaas dat uh, stakingen uit bijvoorbeeld Frankrijk en Italië... Uh, dat ze zelfs met gerenommeerde advocatenkantoren niet hebben kunnen, uh, zeg maar, kunnen regelen... dat er op een of andere manier een schade zou kunnen worden verhaald op de overheid. Um, waar we wel aan zitten te denken is te kijken in hoeverre we ook een soort... Ja, kleine compensatieregelingen voor bedrijven kunnen krijgen die echt zwaar getroffen zijn. En dat doen we dan naar aanleiding van de, ja, de, de, zeg maar de schippers die ook een compensatie hebben gekregen... van het van ministerie van Infrastructuur en Milieu als gevolg van de sluis bij Eve, die natuurlijk uh, zeg maar niet functioneerde, waardoor zij ook door overmachtsituatie niet konden varen. Nou, hier spreek je in feite natuurlijk ook van een overmachtssituatie. Ja, en er zijn een aantal bedrijven die extra getroffen worden, die, die natuurlijk veel op Italië rijden. Nou ja, je kunt het ook me voorstellen dat we met name, wij noemen ze dan de eigen rijder, die beschikt over één voertuig die daar staat. Ja, elke dag stilstand is zo'n 700, 800 euro. En voor zo'n bedrijfje. Net. En dan heeft hij ook nog eens geen vervolgladingen terug. Dus, dus dat kost hem enkele nou ja, duizenden euro's per week. Ja, en er zijn nogal wat eigen rijders, dus stel maar uit, je win. Ja, nou, nou begrijp ik dat maar één Italiaanse vakbond deze actie voert. Het is nog niet eens een hele grote bond ook. Hoe krijgen ze het voor elkaar om, om het land zo plat te leggen? Ja, dat is een uh, hele terechte vraag van u. Wij vragen ons dat eigenlijk ook wel af. Uh, de vakbond die het organiseert is een hele kleine bond uit het zuiden van Italië. Uh, de grote bonden in het noorden wijzen ook de acties af. Maar wat we hebben gezien uh, de afgelopen uh, de week eigenlijk... is dat vrachtautochauffeurs zich spontaan hebben aangesloten bij deze actie. Ja, en heeft u al zicht op een einde? Uh, nou, hij is aangekondigd voor vijf dagen, die staking. Dus dat betekent dat die morgen of vandaag zelfs is afgelopen. We hebben berichten uit bijvoorbeeld Livorno, waar we met de stakingsleider hebben gesproken. Uh, dat hij zei van, nou, vrijdagavond breken we hier de boel op. Uh, nou, wij hopen dat, uh, dat uh, natuurlijk voor alle plaatsen waar die blokkades staan... dat dat uh, gevolg wordt gegeven aan die, aan die oproep. En dat we gewoon vrijdagavond en vanavond dus gewoon weer kunnen gaan rijden. Goed. Elmer de Bruin van Transport en Logistiek Nederland. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we naar de sport. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, de Afrika-cup is in volle gang. Ja. Afgelopen weekend is dat gestart, maar we zien er niet zo heel veel van. Uh, hoe, hoe staan de elftallen ervoor? Ja, het is altijd wel een, een, een leuk en bijzonder toernooi. Hè. Met name heel veel technische hoogstandjes. Eh, ook soms wel hele matige eh, slechte velden. Wat moeilijk op spelen nou, drassig is. Drassig was het. Hè? Drassig. En, en, en hier en daar zandvelden. Het wordt in Gabon en Equatoriaal Guinea gespeeld. Eh, opvallend is overigens als je gewoon deelnemersveld bekijkt. Dat je allerlei landen mist die wij eigenlijk heel goed kennen. Zoals Egypte, Cameroen, Nigeria, Algeria, Algerije, Zuid-Afrika. Allemaal niet geplaatst. Dus dat geeft ook wel aan dat het ook allemaal daar wat tactischer en zo wordt. De uitslagen zijn ook klein. Eh, equatoriaal Guinea. Een van de organiserende landen heeft zich al geplaatst voor de kwartfinale. Net als Ivorcus, ook wel een oude bekende. Zambia en Angola hebben daar goede kansen. Nou, Wij kijken natuurlijk ook graag naar Marokko. Omdat Erik Geretsa coach is, Assaidi meedoet, Amrabat. Maar die verloren hun eerste wedstrijd. Ja. Dus die zijn er nog lang niet. Uh, Ghana en Mali staan goed. Gabon en Tunesië nou goed. Het toernooi is in, in volle gang. Het is ook wel een heel leuk toernooi. Want nogmaals, tactisch is het wel iets minder. Maar daardoor zie je ook soms wel wat meer ruimte. Mooie aanvallen, mooie hoogstand. En juichen, dat kunnen ze als allerbeste in Afrika... ook als ze ja. een goal maken met hun team. Dus alleen daarom al uh, is het reden om te kijken. Maar het is heel lastig te voorspellen. Het is veel meer naar elkaar toe gekropen. Sommige mensen zeggen, Ivorcus is toch wel de favoriet. Tot nu toe maken ze het waar, maar het is ook nog lang, hoor. Tot 12 februari duurt het nog. Ja, ja Svaldes, dat uh, kunnen ze ook uh, maken, ja, ook zag ik gisteren. He? Ja, het ja, was gisteren één hele mooie. <laughs> ja, ja, klopt, ja, klopt. klopt. Ja. Man had absoluut niks. Goed, nee. uh, het wordt een mooi sportweekend. Uh, schaatsen, ja. uh, sprinten en veldrijden kunnen... Wij, het kan Nederland nog potten breken. Nou ja, bij het veldrijden is eigenlijk al ingecalculeerd dat Marjan Vos al wereldkampioen is. Ongeveer hè? Dat, dat kan bijna niet misgaan. Hij nee. heeft maar één race, tweede geworden, de rest gewonnen. Maar goed, het moet dan altijd maar weer gebeuren op het zand van, van Kokzijde aan de Vlaamse kust. En bij de mannen daar, daar doen wij niet echt mee. Dat klinkt wat onaardig, we doen wel mee, maar niet echt om de medailles. Iedereen gaat kijken welke Vlaming nou, er gaat winnen. Ons, ja. Maar er zijn ook nog wat Tsjechen op het vinkentouw. Maar het zal toch wel een Belgisch onder worden. En dan de WK Sprint in Calgary in de schaatsers. Eh, ook bij de vrouwen doen we wel mee, maar kunnen we toch niet echt op het podium rekenen... gezien de uitslagen dit seizoen. En bij de mannen eh, kijkt toch vooral wel iedereen naar Stefan Groothuis... die enorm goed op de duizend meters is dit seizoen... en ook zijn persoonlijke koor op de 500 vorige week aanscherpte. Hij is al jaren heel dichtbij en gaat altijd net ergens iets mis. Eh, het wordt een van zijn laatste kansen, zeggen sommige mensen. We gunnen het hem van harte. Maar het zal vooral een toernooi weer zijn wie zijn zenuw het best in bedwang kan houden. Het gaat om tienders. Die zaten aan het einde van het weekend op het hoogste podium. En laten we hopen dat Stefan Grooters is. Hij is in ieder geval een van de echte kanshebbers. Goed. En dan gaat het bij het voetbal ook nog om de koppositie. PSV kan die ook maar weer pakken vanavond, begrijp ja, ik. Dus kan vanavond al te spelen tegen Vitesse. We hebben Feyenoord-Ajax natuurlijk. Dus kortom, ja, voldoende natuurlijk. te doen het Ja, absoluut. Nou, dan spreken we je daar een maandag weer over, Tom. Oké. Okay. Tot dan. Afghaanse president Karzai zoekt steun van de Franse president Sarkozy vandaag in Parijs. Maar ook daar is het een... Verkiezingsthema. Ron Linker zo over dat bezoek van Eerst Eerste verkeersinformatie. Want nu wel files, John Bakker? Ja, twee, maar echt veel stelt het ook weer niet voor. Ze worden allebei veroorzaakt door ongelukken. Maar in beide gevallen zijn de rijstroken weer open. Dus die file gaat ook wel weer oplossen. Maar op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Prins Alexander nu vier kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Amersfoort drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Het casino is bedoeld voor een gezellig avondje uit. Maar voor sommige mensen zo, vormt zo'n avondje uit het begin van een verslaving. Als gokken gebeurt onder de vleugels van de staat... dan kunnen gokverslaten worden geholpen... en tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Tenminste, dat is het idee achter het staatsbedrijf Holland Casino. Maar in praktijk blijkt dat niet het geval, zegt ex-werknemer Marco Rosman... in zijn boek Rianne va plus, dat vandaag in de winkels ligt. Meneer Rosman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de kern van uw kritiek op de werkwijze van Holland Casino... als het gaat om gokverslaafden? Als het gaat om gokverslaving ja, de kern van de, is de kern van de kritiek dat het uh, in uh, een redelijk aantal van de gevallen... vooral om een uh, kwantitatief gegeven gaat dan meer om een kwalitatief gegeven. Ik zal het heel even kort uitmaken. Ja, graag. We doen uh, een aantal gastheergesprekken in de verschillende vestigingen per jaar... En uh, bij, ja, soms... bij mensen die misschien iets meer gokken dan goed voor ze is? Ja, dat, uh, dat klopt. En wat uh, is dan uh, het geval? Is dat in sommige vestigingen, in ieder geval in de vestiging waar ik gewerkt heb, dat we een target hadden over het aantal te voeren gesprekken voor dat jaar. Met oh. andere woorden, je gaat van tevoren al aangeven... hoeveel gesprekken je gaat doen. Als u er 40 is... heeft gehad, is het klaar. Nou, het was geen 40, daar gaat het niet om. Maar het is natuurlijk een rare situatie... dat je van tevoren kan gaan bepalen hoeveel gesprekken je doet. Ja. In die zin, hè, je voert 7 gesprekken, 100 of misschien wel 10.000... al naar gelang en nodig is. Ja. En dat was dus niet het beleid? Dat was niet noodzakelijkerwijs het beleid. Nee, we hadden een target van 1800. Hmm. En euh, dan was het ook nog zo dat dat wel eigenlijk in november gerealiseerd moest zijn... omdat de maand december te druk was. Aha. En zo'n gesprek, is dat dan wel voldoende? Want misschien is er wel meer nodig... om iemand bij de roulette of het blackjack weg te houden. Ja, dat, dat, dat verschilt natuurlijk per individu. Maar het probleem met de verslaving is natuurlijk per definitie. Als je aan iemand vraagt die een bepaalde verslaving heeft... heb jij een probleem met of dat nou drank is of met spelen... dan zal de eerste reactie altijd zijn, nou nee... Nee, natuurlijk, ik heb geen probleem, dat wil je niet weten. Nee. Maar... En in een redelijk aantal gevallen re resulteert dat in: nou ja, een gast zegt dat hij of zij geen probleem heeft. En dat is het dan. Ja. En wordt er bijvoorbeeld tijdens het spelen ingegrepen als iemand maar hoog in blijft zetten en maar blijft verliezen? Of iemand van een tafel weggehaald wordt? Bijvoorbeeld? Nou, dat, uh, dat geeft wel, het, het geef wel aan dat ik daar heel lang over na moet denken. Dat, dat kan ik, me, ik kan het me in ieder geval niet herinneren. En u, u heeft er lang gewerkt, hè? Ik heb er twintig jaar gewerkt. Ik ben 1989 op 100 tot 2009. Ja. Dus zegt u van nou, dat zou wel beter kunnen, dat beleid als het gaat om gokverslaving. Uh, Holland Casino heeft gereageerd en zegt dat er niets waar is van uw kritiek. Laten we even luisteren. De Algemene Rekenkamer was vrij helder in, in haar conclusie. Uh, wij, wij, wij voldoen aan onze zorgplicht en vullen die naar nou behoren in en ook volgens de wet. Nou, het uh, handelen volgens de richtlijnen. Ja, dat uh, zeg ik. De, de, de aantal getallen, hè, zoals zij die ook in het jaarverslag 2010... waar ik dan een gedeelte van mijn boek op gebaseerd heb, die uh, kloppen ongetwijfeld, de getallen... Maar dan hebben we het weer over het uh, kwantitatief invullen. Om een idee te geven, in, ik geloof dat het september is, maar het zou ook oktober kunnen zijn... heeft het casino nog een uh, rechtszaak verloren tegen een voormalige Turkse gast. Waarbij de rechtbank ook aangaf dat uh, Holland Casino wel degelijk een zorgplicht heeft. Eh, en uh, die zorgplicht niet goed heeft, had ingevuld. Nee, dus dat is een recente zaak, want u bent al een paar jaar weg, hè? Ja, ik ben uh, een paar jaar weg, zeg, sinds 2009. En deze zaak speelde inderdaad nog uh, nou ja, afgelopen september of oktober. Maar kan het niet zo zijn dat inmiddels uh, Holland Casino het beleid heeft aangepast... en stringent dat doorvoert? Nou, laat ik zo zeggen, Holland Casino heeft uh, voor de publicatie van het boek al twee keer geprobeerd om, uh, om via een rechtszaak uh, inzage te krijgen. En uh, daar werd ook gezegd dat uh, de werkwijze intern eigenlijk niet veranderd is. Hm. Met andere woorden, uw vraag van Goh, zijn ze dat aangepast hebben. Nou, dat weet ik niet, maar zij geven zelf aan van niet. En u bent niet rencuneus? Nee, ik ben niet rancuneus. Ik heb er van de 20 jaar, heb ik er 18 jaar met enorm veel plezier gewerkt. Ik ben trouwens vrij blij dat u dat vraagt. En ik heb daar met heel veel collega's heel prettig samengewerkt ook. Ja. Ik zie ook niet het probleem als zijnde van een individu dat iemand zijn of haar werk niet goed heeft uh, ingevuld of uitgevoerd. Nee, maar het is u, gewoon het, is het systeem. Ja, maar u heeft nog twee jaar niet prettig gewerkt? Of? Nee, de laatste twee jaar was voor mij de lolde wel af. En waarom dan? Nou, er kwam een nieuwe bestuursvoorzitter, en een, een nieuwe wind. Um, ja, en de, dat, dat was niet uh, my cup of tea. Nee. Maar dat had op zich niks te maken met dat beleid ten aanzien van verslaving? Nou, ik, ik heb toevallig gisteren bij uw collega's van de, de NMS ook aangegeven... dat ik zelf zeer zeker ook niet schoon ben. Ik heb daar twintig jaar gewerkt, nogmaals. En dat beleid heb ik ook twintig jaar lang gevoerd en uitgevoerd. Ja. En was u dat die laatste twee jaar zat, of...? Nou, de, de, de, de, op een gegeven moment komt er inderdaad wel een, wel een kink in de kabel... Uh, voor jezelf en ook thuis. Dus in die zin uh, is dat wel een van de redenen geweest, ja. Ja, want u, ziet het ook, u heeft het zien misgaan bij sommige mensen... die daar uh, niet mee om konden gaan met dat gokken? Uiteraard. Ja. Uh, uiteraard, dat zie je... Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen dagelijks, maar dat zie je wel regelmatig. Ja, nou is wel de vraag van uh, hoe moet je dat aanpakken? Want het blijft natuurlijk lastig om iemand op zijn gezicht... Te kunnen beoordelen. En dat moet je, denk ik, toch als groepje of als manager. of uh, hoe die functies daar maar mogen heten. wel doen. Je moet van iemand een vermoeden hebben dat het verkeerd gaat. Ja, dat klopt. Ik, en, en ik zal ook de laatste zijn te zeggen. dat, dat, niet, uh, dat het niet uh, simpel zou moeten zijn. om welke reden dan ook. Nee, uh, maar er zal toch wel veel meer geïnvesteerd moeten worden. in, uh, in uh, kwalitatieve uh, upgrading van de gesprekken. Dan, uh, dan wat er nu gebeurt. En hebben ze daar dan de mensen wel voor die dat kunnen? Uiteraard hebben ze daar de mensen voor. Er zijn, er zijn er trainingen genoeg voor. Ja. Dus uh, ik zou niet weten waarvoor dat niet zou moeten kunnen lukken. Nee. En zou dat ook gelden voor de mensen die de speeltafels bijvoorbeeld beheren? Dat die ook kunnen herkennen wat voor klanten ze aan hun tafel hebben zitten. En ja, dan het, kunnen ingrijpen? Nee, dat gebeurt reeds in die zin. Dat uh, medewerkers hebben allemaal een, uh, een training gehad. Ja. We, we hebben allemaal een training gehad. En medewerkers geven ook regelmatig aan dat zij vinden dat iets wel of niet kan. En het probleem is dan dat de ene topmanager er wel iets aan doet en de andere niet. Nee. Ja, ik heb ook een aantal mensen in het boek die, die geven ook aan dat, dat dat echt per individu verschilt. Dat er, er waren topgasten die moesten gewoon met rust gelaten worden. Punt. Ook al bleek dat zij niet met gokken om kunnen gaan. Ook als bleek dat zij niet met het spel om kunnen gaan, ja. Want het genereert inkomsten en dat is ook belangrijk? Ja, natuurlijk. Het is een, een enorm belangrijk onderdeel van de organisatie. Goed. Het is te lezen in uw boek. Rianne va plus". Marco Rosman schreef het en met hem sprak ik. Hartelijk dank, meneer Rosman. Goedemorgen. Voor uw verhaal. Goedemorgen. Gaan we naar Frankrijk. Want vanmiddag brengt de Afghaanse president Karzai een bezoek aan Parijs. Hij zal dan spreken met president Sarkozy. De relatie tussen Frankrijk en Afghanistan kwam vorige week zwaar onder druk... nadat een Afghaanse militair vier Fransen doodschoot. Correspondent in Parijs, Ron Linken. Ron, wat is het doel? doel van Karzai's bezoek? Uiteraard zal hij proberen om de plooien glad te strijken... voor wat betreft de die relatie tussen Frankrijk en Afghanistan. Maar uh, het is een bezoek dat al langer gepland was. Uh, hij uh, maakte een rondreis door Europa... Hij probeert in diverse landen een strategisch pact te sluiten. Gisteren was hij bijvoorbeeld in Italië. Vandaag is hij in Frankrijk en morgen gaat hij naar Groot-Brittannië. We weten niet precies wat er in het pact staat met Frankrijk. Maar bronnen melden dat het gaat over een verbindenis... voor lange termijn van Frankrijk aan Afghanistan. Dus ook na 2014, nadat het officiële mandaat van ISAF de, de NAVO-troepen daar in Afghanistan, nadat dat is afgelopen... zal er een aanwezigheid blijven van Frankrijk in Afghanistan. Het kan gaan over humanitaire hulp, maar het kan ook gaan over datgene wat ze nu al doen... het trainen van Afghaanse soldaten. Dus dat is het doel van Karzai vandaag in Parijs, voor zover het officiële gedeelte. Ja, um, wat betreft de militaire inzet vroeg de president zich eerder deze maand ineens af... of die Franse troepen wel in Afghanistan moesten blijven. We zouden blijven. Is die koude inmiddels mm -hmm. uit de lucht? Ja, ik geloof het wel. Het was een bloedbad van vier gesneuvelden... dat zich voordeed vrijdag vorige week, precies een week geleden. En Sarkozy reageerde toen eh, ja, vrij geëmotioneerd met direct maatregelen... het opschorten van alle acties. De Franse troepen gingen eh, de kazernes in. En mogelijk dus suggereerde die zou er een versnelde terugtrekking komen... Eh, voor eh, eind 2012. Dat zou betekenen dat de Franse militairen al dit jaar Afghanistan eh, zou, eh, zouden verlaten. Dat is in de loop van deze week wel wat bijgesteld. Er was een debat in de Kamer hier. En eh, premier Fillon heeft toen bevestigd dat de missie van de Fransen in Afghanistan nog niet, is afgerond. Dus die kou lijkt inderdaad uit de lucht te zijn. Overigens heeft Sarkozy nooit eh, echt heel hard gezegd... we gaan weg, hij heeft gezegd, het is een van de overwegingen. Want ja, men was hier behoorlijk verontwaardigd over dat bloedpad. Ja, en dat kun je niet hebben in de aanloop naar verkiezingen. Nee, er zijn verkiezingen. Op 22 april is de eerste ronde. Sarkozy staat er slecht voor. Maar ik moet zeggen, het zou wel heel cynisch zijn... om zijn dreigement toe te schrijven uitsluitend aan de verkiezingen. Er was woede, er was frustratie over die vier gesneuvelden. Zeker als je kijkt naar, ja, zoals het langzaam maar zeker duidelijk wordt... wat de toedracht is geweest van dat bloedbad. Het lijkt erop alsof de schutter... Uh, een een recruut was van de Fransen, een jonge Afghaan. Dus iemand uit, zeg maar, de eigen geleden. Iemand die net het vertrouwen had opgebouwd met de Fransen. En die toen in koele bloeden vier mensen heeft uh, gedood. En uh, meer dan twaalf mensen heeft ver, uh, verwond. Daar was verontwaardiging over. Ja. Vandaar ook dat Sarkozy dat zei. Uh, en dan zal hij de manschappen misschien niet terugbrengen. Er blijft grote verontwaardiging over dat bloedbad. Dus dat zal hij ook wel duidelijk maken vandaag aan uh, president Karzai. Uh, en, en dat de verkiezingen aankomen, dat speelt natuurlijk op de achtergrond wel een rol. Een ruime meerderheid van mm -hmm. de Fransen is tegen uh, het, het langer blijven van Fransen in Afghanistan. En uh, ja, zeker in een verkiezingsjaar doet een van de kandidaten... hij is nog geen kandidaat, maar zal het ongetwijfeld binnenkort wel worden... doet er goed aan om dat sentiment onder de Franse bevolking goed aan te voelen. Ja, en dat is president Sarkozy. Ron Linker hoorde u vanuit Parijs het NOS Radio en Journal Media overzicht. Het Christian Bonenbakker. De Telegraaf pakt groot uit op de voorpagina. Holleder vandaag vrij, vrij staat er in flinke letters. Daarnaast een foto van de topcrimineel. Maar is is zijn leven nog zeker? Vraagt de krant zich af. Holleder zou door de politie gewaarschuwd zijn dat andere topfiguren uit de onderwereld het op hem hebben voorzien. Desondanks zouden vrienden wel een welkomstfeest hebben georganiseerd in een bekend café in de Jordaan. Op Twitter wordt druk gereageerd op de mogelijke vrijlating. Hebben we jarenlang mensen gehad die Elvis menen te hebben gezien? Maken we ons nu op voor Holleder sightings, schrijft iemand. En eentje is er ook al hoor. Holleder gezien op Schiphol, schrijft Marco. Justitie kan fraude met het persoonsgebonden budget, het PGB, nauwelijks aanpakken via het strafrecht, dat schrijft de Volkskrant. Met een PGB beheren cliënten zelf het budget waarmee zij zorg inkopen. Het systeem is fraudegevoelig, omdat veel patiënten de administratie uit handen geven. Afgelopen jaren doken er veelvuldig zaken op waarbij zorgaanbieders en bemiddelaars hun zakken vulden met zorggeld bestemd voor psychisch zieken, gehandicapten en ouderen. Daarnaast berekenen aanbieders van zorg veel te hoge tarieven of brengen ze zorguren in rekening. ...die nooit zijn geleverd. In geen enkele grote zaak is echter een veroordeling gevolgd. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York... ...is vorige week 16 kilo cocaïne met een straatwaarde van 2 miljoen dollar afgeleverd. Dat meldt de BBC. De drugs kwamen de postruimte van het gebouw binnen in een witte zak... ...waarop op amateuristische wijze het logo van de VN was gedrukt. Het pakket kwam uit mexico stad. De drugs waren verstopt in uitgeholde schrijfblokken... De VN verzekert dat niemand bij de organisatie iets te maken heeft met de zaak. Het gaat vermoedelijk, je raadt het al, om een mislukt drugstransport. Verkeerde adres, op. Goed, het kabinet wil zich niet langer bemoeien met het wonen in recreatiehuizen. De ministerraad buigt zich vandaag over een voorstel van minister Schultz van Infrastructuur... waarin de afweging over permanente bewoning aan gemeenten wordt overgelaten. En dat betekent opnieuw onzekerheid voor bewoners van die recreatiewoningen, schrijft de Telegraaf. Officieel is het bewonen van een vakantiehuisje niet toegestaan, maar veel mensen doen het toch... Er lag een wetsvoorstel om iedereen die voor 2003 permanent in een recreatiewoning verbleef, daarin te laten blijven. Maar minister Schult wil het nu dus aan de gemeente overlaten... om te bepalen of iemand permanent op een recreatiepark mag wonen. En in België mag je vanaf midden februari gewoon door rood fietsen... op de daarvoor aangewezen kruispunten dan, schrijft de Belgische kranten morgen. Het zou ervoor moeten zorgen dat het verkeer vlotter doorrijdt. Het nieuwe reglement voorziet ook in fietsstraten... waar fietsers de hele rijbaan in beslag mogen nemen... en door automobilisten niet ingehaald mogen worden. Vanwege de bezuinigingen moet iedereen op de kleintjes letten, ook de Rijksoverheid. Bloemen houden niet meer van ambtenaren, schrijft de Telegraaf. De directeuren van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie... moeten het voortaan zonder verse boeketjes doen. En ambtenaren moeten zelf planten aanschaffen voor hun kantoor. Bij de Tweede Kamer blijft het echter fleurig... al zijn de boeketten grotendeels vervangen door kunstbloemstukken. Nou. Dat is wel een beetje treurig. Na acht uur hopen wij iets meer te kunnen vertellen... over de eventuele vrijlating van Willem Holleider. En spreek ik met burgemeester Wolse van Utrecht... die jeugdcriminaliteit gaat aanpakken. De bekendste dierentuin van Nederland, in Emmen, gaat verhuizen... tot verdriet van de directeur. Omdat ons levenswerk tegen de vlakte gaat. De nieuwe dierentuin kost 200 miljoen